Ja, we, we gaan naar de tweede uur beginnen, Ja, naadloos want, uh, gaan wij over naar de tweede oh, de uur, Mooi zo uh, gezellig met Frankfurt. Nop aan het praten zijn. Ja, absoluut. Ja. We hoorden net uh, Ellie Golding met Lights. En um, kijk, komende zaterdag, dat weet je ook, uh, uh, Ben, is de zo'n Light lightwalk. Ja, ik uh, was er bij de eerste uh, editie ja. en je weet niet wat je ziet. Nee, het was mooi. Het was uh, zo mooi. Mensen, heb, je mee, en, heb je meegelopen? En, nee, ik ben een stukje mee, mee gelopen oh, okay. om te kijken. Ja. Uh,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 Ook, het is heel goed voor dat als je zo'n 5 tot 8.000 man smiddags in je dorp hebt. Ja, dat is knap. Dat is perfecte ik, ik heb het er met Nop, Had het net erover, ja. uh, dat het daar de finish was. Tot 12 uur moest uh, Marcel, uh, Rabbo, moest hij die luider eruit schoppen. Over ja, we <laughs> hebben hier uh, Nop Bijnes. Uh, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Nop, uh, goedemorgen, heren. Goedemorgen, Welkom. goedemorgen. Uh, Nop Bijnes, die, uh, die, nou, die is bekend van, uh, van het licht. Van het licht. Het geluid. Uh, we hebben hem uh, in actie gezien tijdens de ijsbaan. was. dit jaar weer groot succes geweest met, met alle vrijwilligers. Met de uh, disco en alle, disco landbos, en, uh, alle dingen die die mannen verzinnen elk jaar weer voor ja, mij. Ja. Om weer als, als uitdaging zeg maar, in het ijs te krijgen. Dus, uh, ja, absoluut. Nou, dat is mooi. Ja, het was, was een mooie 11e editie. Ja. Ja. Er nou zo ik, ik zag dat één lampje stuk was. Dan kan je het niet repareren, repareren. Uh, ik heb het één jaar gedaan, maar <laughs> ik heb nu gezegd dat doe ik niet meer. Dat, uh, dat, dat kost heel veel tijd. Maar de, de, de uitdaging is, je legt het erin. Je laat het aanstaan. Het ijs gaat opvriezen. En dan hoop je dat het, het blijft doen. Ja, want dan het, er zit bijna 7 centimeter ijs op een lampje. Dus dat lijkt niks. Want je, je dat, als je, ja, dat gaat begint, als je, dat je het beginnen, dan lijkt het, het rond. Nee, is 7 centimeter ijs komt erop. Gedurende de drie weken dat het er is.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 of ik het logo kon maken voor uh, Holiday on Ice in het ijs. Dus tijdens hun ja. uh, dingen. Heb ik gemaakt. Ik heb een mock-up gemaakt. Ik heb hem, uh, uh, uh, hij heeft gelegen in het ijs. Alleen uh, de kosten waren wat te hoog om dat in de productie te geven. Dus uh, daar hebben ze van afgezien. Oh, wat jammer. Maar uh, dat was heel raar. Het een ging met het ander. Uh, Leo kwam met dit idee. En, en later kwam er een wereldberoemde uh, bedrijf en vroeg dat aan, aan mij om, om, of aan ons om dat, dat te maken. Dus dat was heel erg bijzonder. Ja, nee, dat begrijp ik uh, volkomen. Ja. Nou, we gaan. We gaan wel, wel praten over de Zon voor het Komend uh, weekend, komende zaterdag. Uh, ja, wat, bijna wat... uitverkocht, hè, geloof ik. Nou, het tikt... Nog aardig wat plaatsen. 6.000 dus Je hebt alleen de family walk, die wordt heel snel uitgekomen. Maar 1500 mensen, geloof ik. We mochten daar dan mee doen. Dat vind wel jammer eigenlijk, want het was enorm populair. Ja, dat is maar... Er was ook wel wat verwarring op de site met de kosten. Dat heb ik dan van andere families gezien. En gehoord van, dat klopte niet helemaal. dat ook niet helemaal. Dus we hebben een heleboel mensen gewacht met inschrijven. En op het moment dat het dan duidelijk werd, ja, waren ze eigenlijk te laat. Dus dat is wel jammer, de families. Maar volgens mij is dat een waanzinnig... Evenement voor ja, de, voor de ja. hele familie. Dus, nou, ja, ja, de maar... vraag is voor de hand: wat, wat ga jij doen? Uh, met... Ja, ik, ja. Ik, ik, ik was uitgenodigd uh, om uh, in ieder geval een, een offerte neer te leggen voor het uh, kerkplein. Aha. Dat is uh, tegenover uh, Brazé en uh, Mio en uh, uh, Le Bar op de hoek en bijna natuurlijk uh, de het plein. Mm -hmm. ja. En uh, daar stond eerst uh, heeft die container zeg maar uh, rechtstandig uh, gehoekt uh, in het, op het plein gestaan. Maar we krijgen nu een plekje aan de, aan de uh, kerkkant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 Niet al mijn lampen zijn uh, storm en watervast. Dus ik uh, heb wat fragile dingetjes liggen. Die moet ik er binnen houden. En dingen die ik er buiten kan gooien. Die, uh, daar maak ik wat van. Maar ik hou dat nog eventjes uh, als, uh, als een verrassing. En uh, de start-finish is uh, dit jaar verplaatst. Dat is op de kleine krocht bij de, het gemeentehuis. Aha. Daar komt ook een, uh, een, uh, <tie> ook een container te staan. Daar hebben ze een, een andere DJ. Daar mag ik ook het licht en geluid wel voor verzorgen. En de stroomvoorziening. En die hebben een, uh, een, uh, een eigen Marcel van Ray...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 Ja, nou, weer blijft de komende tijd uh, tamelijk rustig. Ja, als het, koud, koud is het niet erg. Maar vorige, de vorige editie was uh, heel veel wind. En uh, best ja? wel wat regen. Maar toen waren er wat dingen afgelast op het strand. Toen hebben ze de, ja. de, de, de, de loop ook wat ingekort. Was jammer, maar wel, wel natuurlijk uh, te begrijpen. Dus ik hoop dat ze dit jaar gewoon lekker ja. volle, volle nou, bak kunnen lopen. De, de, de lichte... Uh,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 wat je zaterdag gaat doen en het belichten van een podium? Uh, nou ja, kijk... De, in, in deze vorm is de, het licht... Is eigenlijk het, de, de, de hoofdmotor. Dus dit, anders heet het de lightwalk. Anders kan je het net zo goed een festival... Ja, ja. lichtfestival ja. noemen. Nou, dat is het niet. Uh, het, het geeft altijd een stukje erbij. Ik, uh, uh, ik geef als voorbeeld uh, Yves Behrensen. Die uh, hebben we natuurlijk nu voor het tweede jaar gehad... Uh, uh, afgelopen zomer. En...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 Maar ja, het, het blijft een fenomeen. en uh, Naar elk concert waar ik naartoe ga in, uh, in, uh, in, in, in de wereld. Als je nou naar kijkt. Ik kijk altijd naar techniek. Ik kijk altijd naar wat gebeurt er. Wat, wat is er de, gaaf. De, ja. uh, uh, dit jaar uh, als, als een van de hoogtepunten. Een Formule 1 auto op een ledscherm. En die komt dan in Mexico omhoog. Maar blijer kan je die maken. Hoe bedenkt zo iemand dat? Dat is zo gaaf. En ja. dat is, uh, nou ja, we hebben het natuurlijk in Zandvoort ook gezien. Uh, op het circuit.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 mega fenomeen bij. Uh, dit jaar hebben ze weer zichzelf overtroffen om een hele band op z'n kop te zetten. Maar echt letterlijk en ja. figuurlijk, dat is, heb ik nog nooit eerder in, in, in mijn leven gezien. Nou, en, mijn mond viel open toen ik het zag, want dan ziet ze echt helemaal in het nou, podium zo. Ik weet dat de, te de techniek daarachter is waanzinnig. En zelfs het, het simpele barretje wat omhoog getakeld ja. wordt en die even door het uh, uh, zaaltje heen gaat, dan denk ik bij mezelf, Hoe jongens, jongens, jongens, ja, en, en ja. jullie De luisteraars, jullie, jullie hebben geen idee wat voor techniek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 Upgraden, want wij maken daar een heel apart uh, aansturing voor. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is wereldwijd... Uh, ...staan ze te springen om dat fenomeen... Dus want je kunt gaat... bijvoorbeeld op, op uh, Bauer's Palace, ik noem maar wat, ...kun je een hele voorstelling maken? Ja, met allerlei, ja dat, uh... Is, uh, dat gaat dan met videomapping. Dat is dan weer de, een hele andere techniek. Daar, uh, daar plakken ze uh, meerdere projectoren over elkaar heen. Ja. En dan kan je dus bijvoorbeeld uh, uh, een, een voetbal uh, laten verdwijnen... Ja. ...en dan komt er in één keer een raceauto voorbij... En, uh,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 Heb ik, ben ik aan het kijken of dat, of dat ooit nog kan... op het, uh, op het, uh, uh, het, uh, het gebouw uh, De Watertoren. Want ja, dat lijkt mij wel heel mooi. gaaf. En dat moet eigenlijk nu, nu, nu moet gebeuren. Het nu doen. Moet ja, het je moet, moet hem je, niet moet... laten instorten. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat, gelukkig is dat alleen maar okay. <laughs> Nee, maar dat, dat, Dan hebben we het wel over apparatuur... die enorm duur is, neem ik aan. Ja, maar, ja de, de, mijn uh, um, voorbeeld in, in Zandvoort is Marco de Boer. Uh, mm -hmm. Bij een heleboel bekend als uh, Van de Primo Exposure.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 Samen met Marco zijn we met het bedrijven het ook uitgekomen. Het product was heel mooi. Het product is heel gaaf. Alleen als je dan weet wat erachter zit, ja, is een ja, ander Maar dan, het dan zie je niet. Dat, zie je, dat staat. ziet niemand. Die blauwe lijnen bij de, uh, uh, de raai is bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. En daar hadden we iets gedaan en wij wilden hem dynamisch maken. Dus wij wouden hem kleuren kunnen laten wisselen. Toen zei die meneer: Nee, dat is veel te kietserig. En wij kiezen voor blauw. Nou, dat is hartstikke mooi.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 dat ziet er wel goed in uh, elkaar. En, ja. en wereldwijd, wat ik zeg, het, we, we zijn goed bezig. Ja, lekker. Maar je rijdt nu rond in, in, in je bekende... In mijn eigen opbus. In, ja. in, in je eigen opbus. <laughs> maar heb jij niet inmiddels een, een vrachtwagen nodig? Soms? Uh, nee, nee. Ik, uh, verre van dat. Ik hou het op een klein busje. <laughs> en, mijn, ja. uh, en mijn collega's, die hebben, die <laughs> hebben de grote busje. Die hebben de grote oh, hebben oh, de, de, de, jongens de, bij zich. Ja, ja, ja, ja. Dat komt wel goed. Nee, ik, uh, ik hou het klein, uh, Hans. Nou. Ik heb, uh, ben in mijn eentje. En ja. ik heb een uh, paar uh, zeer goede vrienden die me helpen.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 En uh, uh, ja, de, matige wind. Dus uh, voor mij komt het allemaal goed. Dan, dan kunnen we de, de hele avond op de rust zitten. Ja, ja, dat gaan we zeker doen. Bij <laughs> ja, Mio en dan zal... gaan we lekker naar. Uh, je naar kan een liedje in. bij me aankomen, vragen en. Dat ja, doen ja, we. Ja, ja, ja, ja. Hé, hey, Nob, hartstikke bedankt. Heel goed weekend nog. En uh, we komen hier nou, volgende week tot tegen. Volgende week. Hartstikke goed. Oké. Ook we gaan muziek draaien en dat is waarschijnlijk. Daar is Willem of niet? Ja, correct. Van en Willem Bevel. Wie kent ze niet? Een bouwproject te maken. Ja, dan kunnen we een bouwproject, daar gaan we <laughs> zo over praten. Oh, alles is nice. laat. die overstroming Willem. Het daar is Willem met de waterpompton. De nijtang of de combinatietang.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 Hup. Daar is Willem met de water dan, want Willem is niet bang. Zit er iemand in dolle dolles, roept Willem, hij kent alles. Nou alles. Want Willem weet van wanten, jij ja, vraagt om mijn klanten. Als je maar kijkt, als je maar kijkt, dus Willem die een flik. Hey. Daar is Willem met de dan, de meid van wordt de combinatie Huh? Daar is Willem met de waterpontang, want Willem is niet bang. Willem, Willem, mag jij dat nog geleerd? Op de technische bijverschouwman. Mijn broer, dat is een prima vent. Dank u. Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede wakkerman tot de met. En plichtsgetrouw getrouwd tot in zijn bed. Mm -hmm. Daar ligt hij starend naar het behang. Mm -hmm. met, met naast zijn hoofd zijn waterpontang. En smorgens dan begint het weer. Dan. De neiging op de combinatie dan, Het is Willem met de waterpomp water. dan, is niet Allemaal. Als je maar kijkt, als je me kijkt, dus Willem, die is gelinkt. Hoi! Het is met de waterpomp dan, de neiging op de combinatie dan, dat de dan,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 Uiteraard begrijp ik ja. Nou ja, KMU heeft een enorme uh, uh, zeg maar, geschiedenis in Stamford ook. Want dat gebouw, dat is in 1966 gebouwd, uh, geloof ik hè.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 nog prima Ja, dat begrijp ik, ja. En alle nieuwtjes en, en ontwikkelingen in de ja. judo wereld doornemen. Leuk. leuk. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dus, dus je spreekt hem af en toe nog wel, Willem? Ja, dan, uh, ik ben laatst Amsterdam geworden, dan gehoord, belt hij hem op. Oh, dat is mooi. leuk. Het is dus een, een, een, een hele eer om Amsterdam te worden. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ach ja. ja. Dat ik je niet zoveel.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 ja, dat is nu uitgewerkt. We wachten nog even op de raadsbesluit. Maar ja, dat zal een hamerstuk worden. Ja, maar dat is afgelopen... En, ja, dat wordt een hamerstuk, hè. De afgelopen dinsdag ja, hebben we... We hebben commissie geweest en BNW heeft zijn eitje erover gelegd. Dus ik verwacht nu helemaal geen problemen meer. En dan gaan we kijken hoe we daarmee verder gaan. Of ik dat zelf nog helemaal gaan ontwerpen. Ont ja. Ontwikkelen.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 Domicilie heb gevonden. Ja, ja, Dank voor ja. iedereen. Verreweg het beste. Ja. Dus uh, iedereen ja. is Hij doet nog heel veel spinninglisten, dus uh, dat ja, vertel dat niet meer laat. Ja, heel goed. Ja, daar is, ja, is, ja, is hij uh, wel in. heel erg bekend voor, is ja. antwoord. Hè? Ja, daar is hij de beste in. Hè. Ja. Ja. Je met, met mag, je mag je nog op, even op, terug naar het, uh, naar het bouwproject? Wat zeg je? Mag ik nog even terug naar het bouwproject? Want uh, ja. ik, ik vind het wel, wel spannend nu het uiteindelijk uh, zover is. Ja. En, wanneer verwacht je de eerste schep in de grond? Nou. Dat mag toch niet langer dan een half jaar duren, hoor. Nee, gewoon, je hebt al twee jaar bezig, dan mag je nou geen twee jaar meer overeen trekken. Dat, dat moet nu wel heel snel gebeuren, hoor. Dus eind 2025 staan die huizen? Nou, ja. ja dat denk ja, je nou, wel, ja. We ja. staan die huizen dus, hoor. Ja, en... en en. Wat, wat gaan ongeveer die huizen kosten? Is, is dat al bekend? Dat zou niet weten. Dat zou je niet weten. <laughs> dat moet eens berekend worden. Nee, echt niet. Nee, ik weet echt niet. Maar het zijn geen sociale huurwoningen, neem ik aan. Nee, nee, nee. <laughs> nee dat kan ik kan het maar niet permitteren. Nee, dat nou, het zijn, dat zijn ja, gewoon dat vijf we, koopwoningen, toch? Ik moet ook gewoon naar de supermarkt. Ja, natuurlijk. Nee, je bent gewoon een ondernemer. Nee, ik, en, heb uh, daar, ik heb daar gigantisch verloren in voor de laatste paar jaren. Huh? En uh, vooral door de covid. Huh? En, uh, ja. En uh, nou, hoop ik toch dat er ook nog wat iets, iets eraan uh, over te houden, ja, inderdaad. Ja. Want, want die grond is ook van jullie, hè? Klopt, hè? Ja, het is allemaal van ons. Ja, allemaal van jullie, ja. ja, en, ja. Uh, mijn grote vol is dat we dat in al die jaren wel hebben kunnen aflossen. Ja. Dus, uh, nou, dat is toch Nou, dat is ja, zeker. Ja, het is een mooi appartier voor de dorpsveroverkort. Ja, dat begrijp ik. Nee, maar ja, zo moeten we het ook zien natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja. jullie hebben het niet voor niks uh, destijds aangesloten. Nee, dus, uh, ja, dat is jaren heel lang. Ja,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 Oké, okay, nou dat is hartstikke mooi om te horen dat het in ieder geval goed gaat in Haarlem. En ik hoop dat, ja. jullie, uh, dat jullie hier ook nog uh, blijven, want de naam Ken you is natuurlijk wel bekend. We willen graag met de kinderen in Zandvoort blijven. Dat begrijp ik ja, oh, nou ja goed. Dan, blijven we dat doen. Ik heb jaren gevolleybald uh, bij... Uh, oh ja? Ja, nee, dat was hartstikke leuk bij Ken Mew. Ja, en, uh, het is het is jammer... Jammer dat ja klopt. Jullie zijn ook nog een keer geweest hè, met die judoka's. Ja, ik heb nog eens een gedaan. Ontzettend gelach ook toen, ja. ja. ja dat dat wel was een hele leuke sfeer. Ja, dat was een hele leuke sfeer ook al. Ja, nou ja, goed. ja, ja iedereen ja. heeft zo zijn, zijn herinneringen aan Kennemieu. Ja, ja Kennemieu ja, Ken is natuurlijk wel een begrip. Ja, dat is zeker een begrip, ook in Zandvoort gelukkig, en ik hoop dat jullie nog lang hier zullen blijven. Nou, koor hartstikke bedankt, we wensen je heel veel succes met de laatste loodjes, zullen we maar zeggen. En dan is het te hopen dat het binnen, binnen zeg maar, uh, anderhalf, twee jaar uh, er gewoon staat. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan, uh, dat zou een mooie parel, parel uh, in de A.J. van de Molenstraat zijn, denk ik. Precies. Heel Hartstikke goed. bedankt, hoor. En uh, uh, heel veel succes nog met Kennemieu Haarlem en uh, Kennemieu Zandvoort. En de bouw. En de bouw, natuurlijk. Graag gedaan. Hartstikke bedankt voor je medewerking en heel fijn weekend nog. Ja, je, heb je deze ook? Uh... Oké, okay, bedankt. Heb je deze ook aangepast aan het project, Prim? Uh, <laughs> Davine en Michel, met het duur te lang. Nee, nee. <laughs> nee, de uh, Charlie Daniels-band. Oh, hoe ik ben echt te lang? The Devil Went the devil Down for Georgia. Down. Ja. Daar komt-ie. Ja.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 De Charlie Daniels Band was dat met de Devil went Down to Georgia. En uh, we hebben in de uh, studio Erik uh, Wijers. Erik Wijers. Een zeer band? goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen, uh, goedemorgen. Ja, we gaan het eens hebben over het komende seizoen uh, op het circuit, ja, de, de, de races is, uh, en zo. Maar eigenlijk is het al begonnen hè, met de Nieuwjaarsrace. Ja, we hebben al twee races op zitten. Uh, twee al? Uh, ja, ja, ja, winter, al de Winterrace. Ja, Eén race om de Winterkampioenschap. Uh, die was op 7 januari, zeg ik aan mijn hoofd.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 dertig van Zandvoort. Ja. Uh, dus je de, vieren, fietsers. Omloop, de fietsers. Daar hebben jullie in principe niet zo heel veel met jaar natuurlijk. Nou op. ja, het veert natuurlijk voor het grootste gedeelte bij ons op... Het ja, dat plaat. begrijp ik. Maar de, de organisatie... Nee, de, de dat de is de, de, de Olympia en, en ja. Ja. Die, die doen dat helemaal. Ja. Ja. Die gebruiken ja. onze faciliteiten. Ja. En... Volgende week, zaterdag heb je natuurlijk ook de Night Walk, Light Walk en die lopen ook, ja. ook al een stukje over het circuit. Oh, wat leuk. Ja, ja. ja. ja. Dus en het de op dat moment die, die kunnen ja. ook over het -land. Op dat moment rijden er geen auto's meer, neem ik aan. En is het nacht een nachtrace. Wel. Ja. <laughs> hey, ik, heb, je, ik heb nog wel even een, een hele uh, tussendoor. Ja. Dat voordat ik het vergeet, want ik liep dinsdag in het dorp. En volgens mij hoorde ik een Formule 1 auto voorbij komen. Ja, dat was een Formule Na, 2 auto. Dat was geen uh, Formule 1, dat was inderdaad een Formule 2 auto. Ja, ja. Dat, uh, het was, was heel ja, mooi. Ja, het was heel heel. En heel veel mensen die zachtjes stil gaan staan. Ja. En. Ik was even bij, uh, bij een terras en er stonden ook een aantal Formule 1 auto's. Ja. Maar het blijkt dus. Nou, ja, het leek wel een Formule 2 auto. Qua geluid uh, lijkt dat er redelijk op. Het was op een oude Formule 1 auto. Ja, uit een oude. De oude ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En die, uh, die heeft, maar een paar, heeft een paar rondjes maar gereden hoor. En dat was uh, voor een promofilm voor. Uh,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 Maar toen had ik denk, misschien gooi ze het hek wel dicht. Nee, nee, nee het hek was open. En ik zag ook uh, daarna op uh, Facebook, uh, zag ik wel wat posts uh, van uh, ja. wat het bedrijf de auto. Dat mensen die waren eens kijken en, uh, en gingen zeggen... Ja, wat de er meeste mensen was. vonden het geweldig. Ja, nee, nee, ja. Maar dat, dat, dat blijft. In Bloemendal ook. Heerlijk zandvoort. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, de zandvoorts genieten van het geluid van het circuit. Absoluut. Uh, op. Ja, nee, dat was, uh, behalve Karel van over dan. Maar... Een uitzondering daar gelaten. is een uitzondering. Ja. Ja. Nou, ik, ik vond het wel grappig. Want na de eerste kronprinsjari, het viel wel mee. Ja, dat klopt. Ja, dat ja Formule 1 dan. Hè. Ja, ja, ja, ja. Want die postjes maakten nog meer geluid dan, dan. Nou ja, dat zijn de heriemakers. Ja, dat zijn ja, de ja, ja. Ja, de Laten we het weer Helimakers. even hebben over heriemakers. Want na de lopers gaan we, uh, gaan we echt. Uh, gaan we het programma ja. doen. Ja, dat klopt. Uh, we beginnen met Paas eigenlijk. Dat, traditioneel. Uh, dat is traditioneel. Paas ja, inderdaad. Uh, ah, Herimakers, dat valt wel mee. het ja, zijn allemaal oh, gedempte ja. auto's. Ja. Maar uh, ja, dan begint echt voor ons het nationale seizoen. En we hebben in april hebben we al een. Uh, uh, een, een groot aantal raceweekenden. Drie, drie al in, in totaal. En dat gaat eigenlijk zo door tot, uh, tot, uh, tot en met juli. Uh, daarna zijn we natuurlijk weer uh, een tijdje dicht uh, in de opbouwperiode voor de Formule 1. En, of, of, uh, en weken afband, ben je, hoeveel week ben je dicht? Ja, zes, zeven weken. Toch bij elkaar wel? is dat het circuit gewoon stil ligt uh, door die afbouw? Uh. Ja. Dus dat is 27 augustus, dan ben je echt uh, vanaf vanaf, begin... 1, vanaf 1 augustus zijn we dicht. Zo. Ja, ja. Ja, ja. Uh, uh, ja, dat is van vijf weken ongeveer, ja. vier, vier ja. Vijf weken, ja, vier weken opbouwend, ongeveer vier, ja. vier weken Ja, jullie krijgen nu al de, de inschrijving he, van allerlei klassen, et cetera.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 Uh, en die uh, hebben deze week hun inschrijving gesloten. En die hebben een uh, vol startveld. Dus die komen met, uh, oh, met, met de auto's. Komen die. Ja. Maar Moesten ze ook over de boulevard weer? Uh, nou, ik denk dat ze daar echt schik voor zijn. Ik weet dat ze. Uh, ze ze wilden reclamefoto's maken. Ja. En toen zijn ze naar beneden gereden.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 ja. En de, dus Helemaal richting saudi arabië De luxe zo. automerken doen dat ja. gewoon heel erg goed ja, dat, uh, op dit moment. Uh, dat ja. geldt ja. niet alleen voor Ferrari, maar dat geldt voor al die luxe merken. Ja. En uh, ja. na de DTM, wat gaan we dan doen? Uh, nou ja, eigenlijk voor de DTM nog, dat is het nog belangrijker denk ik, om te noemen. Dan hebben we de historische Grand dus Dat is heel belangrijk. Dat ja. is natuurlijk uh, eigenlijk, hoogkund, het, uh, nou ja, misschien uh, voor heel veel mensen, het mooiste weekend van, uh, van het jaar uh, op het circuit. Uh, we hebben weer een prachtig start. En, en dit jaar een, een extra leuk tintje, een bijzonder tintje aan de Historic Het circuit bestaat dit jaar 75 jaar. Oké. Okay. Uh, mm. En dat gaan we tijdens het weekend van de we dat ook wel uitgebreid... Ja, uh, 48 uh, natuurlijk. 4, hier, ja, besteld ja, staan, ja, het was het begin op? augustus. Ik zeg uit mijn 6 augustus. Of 8 huh? augustus uh, 1948 was de eerste race. Yeah. Ja, dan zitten we natuurlijk net in die opbouw nee. van, de, van de Formule 1. Dus dan uh -huh. zijn er geen race kan niet. Dus kunnen we ja. niet echt wat organiseren.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 op het circuit gaan we natuurlijk dingen doen. We gaan kijken of er natuurlijk wat speciale auto's hmm. die die ja, belangrijk zijn of iconisch zijn geweest in de historie van het civiel om die weer hier te hebben. Uh, we werken natuurlijk weer samen met het museum, gaan we werken om een tentoonstelling uh, te maken. Is het een verjaardagstentoonstelling? Nou ja, dus, dat zal binnenkort bekendgemaakt worden. Wat, wat oh. En er zijn nog wat andere ideeën, maar uh, zeker ook die parade uh, naar Zandvoort op zaterdagavond, uh, dat is dan nu 17 juni. Uh, ja, ...zal ook in teken staan voor 75 jaar uh, circuit. Dus dat gaat uh, een leuk feestje worden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, we gaan het niet hebben over de problemen die er zijn... ...met het politiek standvoort, met de DGP. Ik zie hier niet namens de circuit, niet namens de nee. DGP. We zijn hier voor het programma. <laughs> Jij bent head of race operations. Zoals het Mullein klopt om het in het Nederlands te zeggen. Dus dat heeft alles te maken met op de circuitplaats. Ja, daar gaan we niet over hebben. Wat uh, die FIA die neemt natuurlijk een heleboel uh, over. Hè? De, ja. de Formule 1-organisatie. Jij bent uh, chef autorazers. Wat is jouw bemoeienis daarna aan om mee dan? Uh, nou ja, kijk, de, de FIA is natuurlijk de, de autosportbond en die is verantwoordelijk voor de regels en de veiligheid ja. op de circuit. Uh, uh, eigenlijk zijn die de, de sportieve organisator van de Formule 1. En uh, Formule 1 Management is eigenlijk de commerciële exploitant van de Formule 1. Ja.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 He, dus dat daar alles op ingerit is qua marshals... qua uh, medische voorzieningen, brandweer... Nou, noem alles maar op. Uh, dat er ook uh, scooters zijn om alle auto's te, te checken... of ze de juiste banden eronder hebben zitten... of ze het goed mm -hmm. wegen. Uh, dat de coureurs goed in de dat is zitten. Dat valt allemaal onder, mm -hmm. onder, onder zeg maar, mijn, uh, mijn clubmensen. Kunnen Maar heel de, gewoon... de, de auto's zelf en het team zelf, dat regelen zij? Ja, nou ja dat, dat, dat, dat regelt... die staan niet direct onder de viawijk. Wij zijn eigenlijk... Wij staan in dienst van de FIA tijdens, okay. dat, uh, tijdens ja. de discografie. Kun ja. je wel iets zeggen over het omlijstende programma? Jazeker. Ja, zeker. 1? Uh, ja dat, uh, dat bestaat dit jaar sowieso uit de Porsche Supercup weer en de Formule 2. Uh, en daarnaast oh, ook de Formule, de Formule 1 natuurlijk. Ja, ja. Uh, Formule 3, uh, 3, 3 bestaat vorig jaar wel? Of niet dit jaar. Die komt dit jaar niet. En de, de vrouwen, en dat, vrouwen ja, bestaan die nog? Die, die nou, bestaan, dus? zeker nog. Uh, althans, er is een nieuwe klasse uh -huh. uh, dat, uh, uh, voor, voor, voor, voor vrouwen. En die, dat is de. Uh, die, die, die, die komt ook in aan te rijden, maar tijdens oh. DTM weekend. Dus in juni oh, zijn die hier aan Ik kan me herinneren vorig de. jaar zijn uh, de, de W Series gestopt. Ja. ja. En uh, degene die daar nogal wat uh, in de melk te brokken had... die zei, we gaan net zo lang door tot we weer een nieuwe uh, ja. serie dus ja, kunnen. Die komt en die, uh, die rijdt hier ook in Zandvoort... tijdens het dtm Weekend in juni. Ja, dat is uh, Bijske-visser. Nee, ik weet niet of Bijske uh, gaat meedoen. Die ja. was natuurlijk, uh, deed natuurlijk wel twee jaar geleden. Ja. Het mm -hmm. wel. Een andere mei, meisje, mm -hmm. Emily de Heus, die gaat sowieso meedoen. Uh, maar of Bijske gaat rijden, ik weet het niet. Dat, uh, zullen we het zien, maar uh, uh, nee, nee. Uh, ja, het wordt zeker ja, leuk... Ja, dat we die klokken ook hier hebben. En wat gaan we na de Grand Prix allemaal nog zien?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 Uh, maar die komt nu in oktober. Uh, en dat is leuk. Dat is ook de finale van dat uh, van, van kampioenschap. Oh, leuk. Uh, dus ja, dan, uh, als het even mee zit, uh, wordt de titelsstrijd hier uh, besloten. En, uh, dat is het mooiste Zo Dat is wel leuk. Ja, ja. Daar ja. komt een mooi mooie weekend mee. Dus dat hebben we nog in oktober. En natuurlijk hebben we nog wat, wat nationale klassen. Die, uh, uh, mm -hmm. die, die hun uh, kampioenschappen dan eindigen in Zandvoort. Uh, maar goed, uh, zover is het nog niet. Eerst maar eens beginnen met Pazen. Hoe gaat het met nou, de exploitatie uh, verder? Want uh, ik, als, als ik die agenda zie, bijna elke dag is bezet, hè? Ja, dat komt. Als het klopt, niet uh, uh, blekemolen is, klopt. dan is dat wel... Ja, uh... Zeker vanaf, uh, vanaf maart weer. Ja, en he? nu zitten wij nog wel in onze rustige periode. Ja. Uh, het is nu natuurlijk uh, ja, nog vroeg uh, donker en laat licht. Uh, ja, uiteraard. Ja. Uh, vochtig, ja. koud. Dus het is nu niet echt... Uh, Echt hoofdseizoen, maar vanaf uh, ja, begin maart uh, begint dat weer toe uh, te nemen. En dan is het echt druk tot, uh, ja, tot eind juli. En dan zijn we natuurlijk zeven weken gesloten. Ja. Ja. En dan, uh, ja, daarna zie ik jou weer een beetje in de, in de, in de nagaag ja. na van het seizoen, natuurlijk. Ja, dus, uh, ja. ja. ja. Nou ja, we zijn uh, aardig bijgepraat uh, ja. over het programma uh, nou, 2023. Uh, ik hoop dat je nog een keer langskomt om uh, wat meer te vertellen over het 75-jarig bestaan. Zeker. Als, eraan, als daar wat meer bekend over is, ja, dan uh, de, dat zal welkom... de komende weken, wel uh, de komende maanden zal dat zeker wel allemaal bekend okay, zijn. Nou, dan, uh, dan kom ik graag nog een keer langs. Dan kunnen we ja, het, het programma, programma ook eens doornemen. Ja, hartstikke, hartstikke leuk, hartstikke leuk. hartstikke bedankt, uh, Erik. Uh, Erik. Ja, graag gedaan. En Dank. Ik, ik wens je nog een heel fijn weekend. En wij gaan afsluiten. Ja, wij, afsluiten gaan, uh, wij gaan afsluiten en uh, wij danken uh, Pim Groof voor de techniek. Absoluut. Ja, en uiteraard de muziekkeuze die passend bij de onderwerpen waren. Mooie nummers. Hans voor de redactie en ja. de presentatie. Uh, mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie allemaal een prettig weekend en tot volgende week.